ja, de derde uur alweer van zandvoort op zaterdag richard ja rob nou we beginnen zo met een met piet die bellen we weer want onze jongens van de voetbal die speelt tegen sporting Andijk zijn net begonnen met de tweede helft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 Met, een, met Martijn Rademakers. En ik ja, daar ha hadden we het net over. hè Martijn uh, ja. Rademaker uit uh, Nieuw Unicum. En tegenwoordig wonen we daar uh, bij Pluspunt uh, in de buurt... van die afdeling van uh, Nieuw Unicum. Dus uh, ja, een hele fanatieke jongen is dat. Die wilde ook altijd bij de radio komen. Dus uh, daar hadden we altijd heel leuk contact mee uh, vanuit uh, de radio. Nou, zometeen horen we dat interview. En het voetbal, dat verklapte hij al. Want uh, de tweede helft is uh, gestart. Piet, hebben we nog wijzigingen... Nou, we, we, we wel, uh, zeg maar, we zijn tien minuten bezig in het tweede helft, hoor ik net. En uh, we hebben de, de, een gevaarlijke avond van Andijk gehad, die, uh, waarbij Dylan Kreugen, de centrale verdediger, uh, min of meer aan de noodrem moest trekken en het leverde hem een gele kaart en Andijk een vrije trap op. Vrije trap werd dus slecht genomen en die ging hoog over.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 Nou ja, we wachten af hoe het verder gaat. Goed nieuws voor de gemeente. En wij gaan ze dadelijk Pit Reporter met Randall Lawson. maar eerst deze een dia. <middels>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 We gaan naar het toekomstige. we de kansen. Slaat je met mij op, oh, We gaan niet Een nachtje zonder je is niet zo baby. je en mij. Ik ben voor je en jij Ik Contigo por siempre, baby, no quiero dejarte esta vez met uh, Ondia. We gaan naar uh, Rendel Loosse toe, want het is uh, tijd voor uh, de Pit Reports. Goedemiddag, uh, Rendel. Een hele goede middag. Een goeiemiddag. hele bijzondere goede middag. Ben je een beetje aan het genieten van alles wat je de afgelopen dagen hebt uh, gezien? Ja, nou ja, sowieso van alles wat we hebben gezien, natuurlijk. Uh, van de, ja, de eerste... Rijimpressies van de Formule 1-auto's, de, de kleurenschema's, de introducties, jongens, het, eh, het is echt, het is aan het beginnen. Het gaat helemaal de goede kant op. <laughs> ja, want uh, de auto ziet er, uh, nou ja, ik vind dat hij er wel leuker uitziet uh, dan uh, de auto van afgelopen jaar. Het is allemaal wat simpeler, en zeker aan de voorkant. Hè, we zijn een beetje uh, terug, ook een beetje, jongens, uh, naar het wat oude tijdperk met kleine voorvleugels. Uh,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 Want uh, dat ja. is 50-50 uh, geworden. Wat kan je daar nou over vertellen? Nou ja, in principe dat de motor... Uh, ik, ik zeg dat een keer maar tegen de mensen, de motor is niet zo heel belangrijk meer. Want die is ook maar voor de helft van het vermogen belangrijk. En de rest is natuurlijk alle elektronica die er omheen zit. Nou ja, uh, dat motortje, dat ga, daar ben ik niet zo bang voor, die gaat het wel doen. Uh, ik heb wel nu de eerste uh, ja, rij, de rijbeelden gezien, maar ook de eerste rijgeluiden. Het is wel allemaal heel erg...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 En ik denk, hij valt eraf, maar nee, hij klapt er gewoon. Ja, ja briljant hè? <laughs> ja, briljant. En dat doe ik ook, die achterfloten natuurlijk. En, ja, gewoon, en de liveries zijn natuurlijk, hè. Gewoon de uitmonsteringen van de auto's uh, zijn nu een beetje naar voren gekomen. En er zaten wel een paar verrassende bij, ook een paar dat ik denk van, ja, nou leuk. Uh, die jongens van marketing en de tekentafel hebben niet veel werk gehad van de winter. Uh, die zijn allemaal een beetje hetzelfde.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 Dat is in principe van het, de naam van het grote team van in feite het, het overkoop gaan vanaf van, van Toyota Motorsport. Casol Racing, ja jongens, het, het staat er gewoon heel groot op. Je kunt, je kunt er niet meer omheen. Ik denk dat daar Toyota eh, op de achtergrond eh, aan het meekijken is. Eh, geweldig. Ah, dat dus, zou uh, wel mooi zijn. Want ja, uh, Toyota die is uh, met name toch uh, in de, in de rallysport uh, actief. Heel, uh, uh, actief uh, en uh, ja, nu zit ze toch opeens heel erg groot uh, op, die, uh, op, die, uh, op die haas dus uh, dat, uh, dat was voor mij een hele grote verrassing ze hebben er wel eens kleiner verstaan maar als je groot als dit uh, als je dat laat zo zeggen in, uh, in, als daar een sponsor zo groot op gaat staan dan moet mensen mee opletten, dat kost heel, heel veel geld <laughs> zeker, nou de gaat wat gebeuren we houden het in de gaten Rindel ja. Garzoen Racing, uh, ga dat maar eens googlen dat is de grote overgroep aan uh, van uh, Toyota, de autosport, uh, autosport uh, gebeuren Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Hey, we hebben ook een mooi race weekend met uh, bijvoorbeeld uh, de Daytona race. De 24 ja. uur van Daytona.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 En uh, er rijden ook heel veel rijders waar we nog nooit van gehoord hebben, die daar natuurlijk in Amerika aan het rijden zijn. Maar er rijden ook best, op uh, toon ik wel, uh, heel veel uh, bekendere rijders rijden mee. En we natuurlijk ook een uh, aantal Nederlanders, dus dat is altijd leuk. Ja, we hebben van der Sonder ja, bijvoorbeeld. Ja, Hengen bijvoorbeeld. Een van de kansen hebben ze ook voor de hè. Ah, kijk. Uh, dus uh, dat is sowieso natuurlijk heel uh, mooi. En uh, ja, uh, je moet er gewoon... Uh, je moet er gewoon uh, gaan kijken. Je kan het allemaal live via beelden op internet zien. Het is gewoon heel hard strijden. Het gaat uh, te, te gek. Ik geloof dat Porsche Penske, die staat uh, uh, bovenaan naar de derde vrije training. En dat was een uh, schijtig grootste training geweest zijn met veel ongelukken. Uh, de 64e Daytona inmiddels al. Hè? Dus De 64e Rolex 24 uur in Daytona. Ja, uh,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 Mooi! Dat is veel hè? Zeker veel! Ik, ik, weet, ik weet dat sowieso uh, Robin Franks rijdt volgens mij met de BMW. Uh, Tuin van Helm zit erbij. Die rijdt volgens mij in de Porsche. Nou, Renger natuurlijk in de Acura. En dan moet ik even niet gaan uh, liegen, maar ook in de kleine GTP-klassjes. Uh, ik denk dat je op Van Uiten erbij zit. Nou, Nicky Katzburg rijdt altijd daar. Dat weet ik bijna wel zeker. Um, dus ja, dat, uh, nou, ik, ik zou het even moeten kijken, ik heb echt geen ge ge ge idee wie er wel, wel om die rijden, maar volgens mij zijn er al vo volgens mij bij. Ik heb een foto gezien dat uh, volgens mij Thierry Vermeulen erbij zat. Ah, oké. Okay. Dus, dus het uh, zijn er best, uh, best wel hard. Thierry Vermeulen heb ik op een foto overbij voorbij zien komen, die rijdt, die rijdt volgens mij met een Ferrari daar. Uh, moet ik even, dan moet ik geen mensen erover slaan, hè. Um, kijk even, doontjes, kijk even. In Dondje zat er ook op zijn, die rijdt meestal in de Mercedes rond.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 Uh, absoluut. We zijn uh, sowieso in de endurance-wedstrijden. We hebben natuurlijk de Formule 1 gehad, we niet meer over hebben. Dat, die telt niet meer mee, die is buiten arts. Maar in, in de, de endurance-wedstrijden hebben we altijd wel Nederlanders... die altijd uh, goed vooraan mee rijden. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Maar, uh, maar ja, het gaat daar wel een hele grote strijd worden weer uh, tussen Porsche. Cadillac uh, is daar natuurlijk ook bij. Acura gaat meedoen. Uh, Honda, is, uh, Honda Acura is natuurlijk ja, wel een van de grote... Uh, grote uh, uh, kanshebbers. Uh, maar het is altijd daar, je weet het niet. Ik, ik zal daar niet geld op één auto gaan inzetten, zeg maar. Nee, oké. Okay, <laughs> jij ja, okay, okay. huh? uh, dus, had uh... het net over Toyota. Ja, onder meer bekend van de rally sports. Maar ja. we hebben ook de WRC rally Monte Carlo. Hebben we ook. En, uh, ja. Ja, daar, uh, daar hebben ze momenteel, althans zoals ik geïnformeerd ben, een 1-2-3 bezetting. Heb jij daar nog een kijk op? Ik heb het niet helemaal gevolgd. Ik, ik moet even zeggen, die Monte Carlo volgde Vroeger was de Monte Carlo, jongens, dat was na de 24 uur van Le Mans. En de Kampie van Menaken was dat de grootste wedstrijd in de hele wereld. En eh. Uh...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 Ja, ja, ja, maar dat was in ieder geval uh, iets onder die auto geen stuk, want de, uh, de zwarte rookwolk, dat was niet dat de pauze uh, zeg maar, uh, overmiddelen was, zeg maar. Dus was, uh, oh, dat uh, valt ook uh, mee. Echt, <laughs> ja, uh, ik heb nog nooit zo snel uh, Italiaatjes uit de pitbox zien, horen naar een auto toe. Dus <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, dat ja, blaft niet veel. Goed, zoals het geluid ook... Uh... Ruk is, ja, dan. Uh... Ja, ja, maar ja, dat, uh, als uh, gewoon die motor niet zo heel belangrijk meer is, jongens. En, en LDO, trouten die moet 50% van het vermogen gaat die halen. dan gaat het natuurlijk veel via de batterijen en toestand, wat soort dingen. Ja, dan krijg je een soort Formule E. met een klein motortje erop, zomaar zeggen. Ja, en uh, die kant Wilders ja, vanuit ja. De, de, de organisatie, eigenlijk wel een klein beetje op, ook, hè?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 Dat zo moet je maar een beetje zien. En dan denk ik van ja, jongens, daarom staan er 200 vrachtwagens op Zandvoort. En daarom ga je met alle vliegtuigen de hele wereld om. Ja, toch? Ja, maar gaan we, gaan we er nog, uh, daar nog wat van merken met de, de racesnelheid van de auto's? Nou ja, uh, als, ik, als ze zeggen, dat dus ze zeggen. Maar jongens, uh, je moet het zo zien. Formule 1 betekent altijd de vooruitgang. En de Formule 1 betekent ook wat ze zo ook veranderen. Ze willen altijd harder. Uh,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 je moet je af en toe ook een beetje met valsheid. Mag je ook kampioen worden, horen, zeg ik. Dat, dat, is, dat hoort wel een beetje bij de geschiedenis, toch? Ja, nee, ja, ja precies. Zijn er genoeg ja, maar... uh, geweest die dat uh, gedaan ja, hebben? Ja, daarom. Maar het is wel zo, en dat is mooi van Formule 1. Uh, als het niemand het doet, is het ook maar saai. Dus ik heb al gezien, uh, voor mij mag je altijd wel een beetje uh, net even die regels anders interpreteren. Net die regels anders lezen. Ja, en dan komt er, uiteindelijk komt er dan wel weer een, uh, uh, een extra pagina in het, uh, het reglementenbord. Dat mag niet, weet je. Maar ik denk, van jongens, huurwaar, Tom, vanaf het begin hebben jullie het niet tegengehouden. Maar die mensen die het doen, die zijn heel erg slim in mijn ogen. Ja, oh, inderdaad. Nou, we gaan de dus en... Shakedown-week in de gaten houden in Barcelona. En ik ben ja. heel benieuwd hoe dat gaat met de teams die we daar wel zien. Want rijdt kennelijk ook mee, want de presentatie die het pas volgens mij 8 februari... Ja, uh, volgens mij veel later. Nou, ik denk uh, ja, misschien helemaal zwart. Hoe, uh, dan zien we later de presentatie wel en uh, we gaan het wel een beetje bekijken. Als Cadillac uh, te kennelijk is, wordt het vaak een auto die zwart met goud is. Dat is wel de kleur van Cadillac. Dus uh, ik heb als zoiets. Kom op uh, met het hele verhaal. Um, ja, hoe ze er ook uitzien, het maakt niet uit. Ze moeten lekker hard gaan en het moet lekker dicht bij elkaar zitten. Dan krijgen we een leuk seizoen. En ze moeten allemaal heel blijven en veel kilometers maken. Dat is het belangrijkste voor die eerste week. En dan zien we vanzelf wel een beetje van nou, die auto...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 de, daar zijn ze gestopt achter een safety car. Dus, uh, de 17-car. Oeps, oeps. We hebben nog een paar dagen, twee dagen. Hè? Want maandag beginnen ze. Of, of begint ja, het? Ja, maandag, dinsdag begint het. We gaan het er zelf zien. Komen we, de, we, we, we houden die Bas al in de gaten. Die zit vast al weer te krijgen. Ja, zeker weten. Ja. Altijd leuk. Dankjewel, Rendolf, voor deze week. En uh, volgende week ga ik je weer bellen. Absoluut. Oké, okay. uh, groetjes. Hoi.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 zwakke wedstrijd en ja maar goed we hebben een puntje. Laten we dat uh, daar onze handen bij dichtknijpen. Volgende week uh, staat er een nieuwe, uh, nieuwe wedstrijd op het programma tegen 12.30 30. Volgende week zaterdag om uh, half 2 begint dat weer dan. Dan spelen we tegen 12.30 30. En is dat een, een goede club? 12.30 30 die zit een beetje in de middenmoot. Die staat uh, dus bij de onderste. We gaan even kijken hoe het allemaal afgelopen is vandaag. Maar 12.30 uh, 30 staat... Uh,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 Ik moet er een verre reis, vijf kwartier rijden was het, hoor ik met de auto. Wow. <laughs> het is een hele hele weg, maar 0-0 is het ah, Dankjewel Piet hè, voor uh, je verslag uh, dit keer vanuit huis. En uh, ja. volgende week uh, gewoon weer op het veld, uh, neem ik aan. Dat gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Oké, okay, hoi, hoi. Bye. ZANG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 Heel veel uh, muzikanten die bij elkaar kwamen. We hebben nog twee minuutjes. Je wilt ja, nog we hebben berichtje nog een, doen. Een, uh, even een nieuwtje, Rob. Ja? Die wil ik toch nog even voorlezen. Het, het gaat over een petitie tegen de proef van de provincie op de zeeweg. De provincie Noord-Holland wil bij wijze van proef... komende zomer het aantal rijstroken op de zeeweg terugbrengen van 4 naar 2. En dat is dan 1 per rijrichting. En de maximale snelheid verlagen van 80 naar 60.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 t r